school. Na een ember-alert van de politie werden ze in België teruggevonden. De ouders van de kinderen werden vlak daarna al opgepakt. Nu is ook hun tante gearresteerd, meldt RTV Oost. Ze zou hebben meegeholpen met het voorbereiden van de ontvoering. De kinderen waren uit huis geplaatst en woonden al jaren bij een pleeggezin, omdat ze door hun ouders werden mishandeld. Het gaat niet goed met de Europese autobouwers. Volkswagen komt vandaag met dramatische cijfers. 40% minder winst het afgelopen half jaar. Je hoort mijn economiecollega Roeland. Nou, dat is echt niet best hoor, die cijfers waar ze nu mee komen. Uh, ja, ze hebben iets minder dan 4,5 miljard winst uh, gemaakt. Groot bedrag, maar dat is bijna 40% minder dan uh, de winst uh, over hetzelfde half jaar en uh, maar dan een jaar geleden. Eerder ja, maakte het moederbedrijf van Fiat, Opel en Citroën ook al bekend dat het verwacht verlies te gaan maken. En microbiologen van het Leiden LUMC werken aan een poeppil. Dat is een pil met ontlasting van een gezond iemand. Mensen die last hebben van ernstige diarree, maar ook sommige kankerpatiënten kunnen daar baat bij hebben. Nu krijgen zij nog gezonde poep via een slangetje, zegt deze microbioloog. En wat we dan geven is dat we gezonde donorontlasting... Normaal geven we dat in een soort chocolademelkachtige suspensie. Ja, brengen we dat in de darm, maar nu... Hebben we een pil? Is makkelijker. Ja, de oude methode via een slangetje in de neus was wel effectief... maar ook een beetje smerig voor patiënten. In de donorpoep zitten gezonde bacteriën die mensen met klachten nodig hebben. Heb ik het weer nog voor je? Kleine buitjes hier en daar, vooral in het midden van het land. Later klaart het op, komt het zonnetje erbij en wordt het maximaal 23 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam... Bij Knopensburgerveen is de vertraging in beide richtingen zo'n 5 minuten. Hierdoor staat het ook vast op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en die A4 is de vertraging nu zo'n 10 minuten. Op de A7 van Noord-Holland naar Friesland staat het vast op de Afsluitdijk, vanaf Wieringerwerf 10 minuten oponthoud. Rijd je op de N501 van Den Burg naar Den Horen, dan sta je vanaf Den Burg zo'n 20 minuten vast.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 jongens, hè? hè? Ja, weer een uurtje verder. Zoals te doen we gebruikelijk, uh, dingen wij, dingen wij uh, naar nieuwe gasten in onze uitzending. En ook vandaag dongen wij naar een nieuwe gast. Hoe, en zei, dat je? Was, Hoe zei je? En dat, dat was dan Roy. Roy, en, Roy ja. Maar niet Roy van Buringen, want die nee, kon niet. Die kon nee, niet, toch? Roy kon niet, toch? Roy, Roy? Roy? Kon die wel. andere Roy, die kon toch niet? Nee, kon. Roy. Roy. Die kon niet. Die ging geweest. naar de buren, toch? Die ging naar de buren. Maar Roy Dongen, daar heb ik het natuurlijk over. Die is hier in de ik in de, persoon, de studio. In ja, persoon. Hoogst persoonlijk. Ja. ja, leuk dat je er bent, Roy. Ja, ja als jij mij belt, dan kan ik geen nee zeggen. Ja, dat, dat weet dat je, weet je dat, natuurlijk. Uh, er uh, zit nog hele oude discipline in van toen je nou, nog uh, de ja, redactie ja, van de baas, ZFM hè? deed. Ja. De en ze wordt nog steeds gemist, hè, daar. Ze wordt Absoluut. Nog gemist, ja, ja, ja. zeker. Want ja. ja. jij bent zeker, er niet zeker. zo vaak meer, hè? Nee. nee je hebt geen is, tijd. Nou, ik heb geen tijd. En het is een soort struggle om het bestaan te houden. Jammer, heel jammer, vind ik. Dat doet mij nog wel pijn, eerlijk gezegd hoor. Dat dat dan. Uh, ja, nou misschien echt... dat het weer wat tot leven komt als er weer wat meer mensen bij betrokken raken. Dat is natuurlijk ook wel, nee, een, uh, ja, een, uh, wel. een puntje. Ja. Ja, ja. Maar daar ben je niet voor hier nu. Nee, zeker Want jij niet. komt voor de Pride aanstaande maandag, de 28e. Ja? Dan barst het los. Ja, nou ja, we moeten niet vergeten dat we al eerder een beetje losbarsten. Maar jullie zijn al eerder losgebarsten, Ja, We zijn al eerder losgebarsten, maar we gaan uh, morgen bijvoorbeeld... met een delegatie uit Zandvoort meelopen in de Pride March voor oh, ja. uh, mensenrechten en dergelijke in Amsterdam. Oh, en daar okay. staan we met een hele grote stand in het Vondelpark... om Pride at the Beach te promoten. Want we oh, willen natuurlijk okay. zorgen dat er ook wat meer mensen komen... dan alleen maar de lokale uh, bevolking. Het ja. ja, moet niet alleen maar stranden in Amsterdam. <laughs> nee, <laughs> we gaan lekker wat op en leuk. neer. Wat leuk. Ja, uh, nou ja, dan hebben we op die uh, zondag... er is, is nog eerst uh, een kerkdienst. Oh, uh, ja, in de, de, de, de, de protestantse kerk. We hebben net gehad donderdag, toch? Nee, dat was dat geen was Ja, maar dat jij fit. hebt wel gebeden, toch? Ja, ik ben, ik ben <laughs> altijd. Met name voor een mooi weer in dit geval. Ja, ja. Ja. En dan hebben wij, uh, even kijken, uh, diezelfde avond is de, de Woman Pride Party, de Woman at the Beach. Oh ja. Uh, dus die, die is ook nog, er zijn nog kaarten voor verkrijgbaar, op de website En waar is alles dat? Vinden. Is dat Cosmico Beach? Nee, dat is bij, uh, uit mijn hoofd, en moet ik op klikken, dan zeg ik misschien te eens ons. Oh, bij ons, elf. ja, oké, ja. Okay, ja. Um, nou ja, en dan beginnen we de 28e, ochtends, ja. met, uh, bij, bij Cosmico, met sports en games on the beach. Dat hebben we voor het eerst dit jaar, samen met uh, de sportorganisatie van Pride Amsterdam, hebben oh. we ook echt uh, sport met begeleiding en dat soort dingen. Op het strand. Op het strand, bij Cosmico. Uh, ja. En dan is Cosmico ook tot 12 uur een, een, een non-alcoholische strandtent, zodat er ook echt jongeren mee kunnen doen in, uh, met de sportactiviteiten. En wat voor sportactiviteiten act zijn dat? Nou, de beach, dus ik denk, ik denk zelfs beachvolleybal, volley, beach oh. dat ja. soort dingen. Uh, uh, ja, mensen moeten gewoon lekker komen en kijken wat ze, waar ze mee willen ja. kunnen doen. Ja. Uh, dan is er ook nog Express Your Love Painting at the beach. Dus een groot doek, Fritte rooshart organiseert dat weer. Oh, uh, waar mensen dus hun eigen boodschap kunnen... Uh, Neerkalken. In plaats van dat ze graffiti op de muur spuiten... kunnen ze daar dus gewoon liefde-uitdrukking op een uh, Ja, het bij. thema is liefde. Hè? Het ja, thema, thema is love. Is ja, ja, ja. Van wie komt het dit jaar? Is het uh, Fred Rozenhart die het bedacht heeft? Of nee wat? hoor, oh. wij uh, zijn een samenwerkingsverband met Pride Amsterdam. Dat betekent dat wij in hun programmering mm -hmm. zitten... en dus ook hun thema overnemen. En oh ook Dus die... het thema in Amsterdam is ook love. Jazeker, ja. Ja, ja. Okay. ja. Mooi, okay. is een mooi thema. Ja. ja. Uh, en wat gebeurt er met die doek dan, later? later het, uh, die ja, kunnen we dan, dan misschien weer gebruiken volgend jaar... Met, uh, om iets te laten zien tijdens World Pride. Dan hebben we een grote infomarkt. Uh, er staat een ambulance. Mensen die nog geen infecties hebben voor hepatitis A en B... Die, die kunnen dat uh, daar ook nog halen. Zo. Uh, je kan informatie krijgen over allerlei verschillende dingen. Uh, wat producten kopen. Uh, ja, dan beginnen we uh, op het station om één uur met een soort pre-party, een ja. beetje warming up voor alle mensen die aankomen om mee te gaan lopen in de parade. Um, en uh, de mensen die bij Cosmico zijn, een groot deel van, die gaat dan ook rond een uur of twee richting het station, zodat die ook mee kunnen lopen in de parade. Ja. Ja. En dan beginnen we natuurlijk om drie uur echt met die grote parade voor het eerst uh, door de Haltestraat ook, dus vanaf het station Zeestraat, Haltestraat, Raadhuisplein, Kerkplein, Kerkstraat naar boven en dan eindigen we daadwerkelijk op het strand. Want eerst was het andersom. Eerst was het andersom en daardoor hadden we ook een feest in het dorp uh, en nu hebben we gezegd we brengen alles bij elkaar op één dag. Je moet ook een beetje kijken naar je budgetten soms uh, en ja we zijn klein ten opzichte van Amsterdam, dus als je Um, drie dagen uh, uh, evenementen organiseren... met allerlei dingen er ook nog omheen... dan werd het voor ons heel veel en ook heel duur. Dus we hebben gezegd, nou, we brengen alles bij elkaar... en we maken er één groot feest van. En dat zeiden ze in Amsterdam terecht. Ja, wat is nou het unieke punt van Zandvoort? Dat is het strand. Je hebt inmiddels in Nederland 28 prides. Dus ja. of je nou het Raadhuisplein hebt... of het Kerkplein in Den Bosch... of uh, het Nieuwe Kerkplein in Haarlem... of een ander plein... als je dat ziet, dan had je overal kunnen staan. Ja. Maar er is maar één pride... Het beach. Uh, en daar gaan we ons ja, nu ook laten zien. Ja, als je het nou alleen al over de, over de kosten van zo'n podium hebt. Bijvoorbeeld hier op het strand, waarschijnlijk niet nodig. Een, een, echt een podium voor de artiesten of zo. Of heb je dat even goed? Uh, ja, ja, zeker even wel. Goed. ja. ja, ja. Oké, okay, maar wat minder groot is op het dorpsplein misschien? Nee, maar je hebt uh, bijvoorbeeld op het dorpsplein heb je geen bars. Dus nee. daar moet je dan bijvoorbeeld baars zorgen. Ja, ja. Je hebt er dan ja, maar... geen sanitair. Dus je moet al oh, die sanitair ja, ja. Uh, bijplaatsen. Dus dat is best wel een, uh, een extra kostenpost. Ja. post. Ja. Ja. En we hadden twee feesten. Op maandag één en op woensdag één. En nu is er maar één. En nu is het één. Ja. Ja. Nou, ik dus hoor het wel we, we van alles bij elkaar. als in één zin. De kerk, liefde, muziek. Uh, het heeft allemaal met elkaar te maken, toch? Ja, Ergens wel, als het ja. goed is wel, ja. Nou, dan kan ik alleen maar dit opzeggen ja. dan. De minder gelovigen.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 Het ging voor Het ging voor de Het ging voor Het op, hij op, Het ging voor Het vuur? voor Het En toen dacht ik me, minder gelovigen... Waarom zijn de blanken zoveel bekrachter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons wekelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Speel me liever van Tina Turner onderkant. Ja, toen werden we langzaam de kerk uitgegooid. Dat was wel weer jammer natuurlijk, ja. Goed, Gerrie. Jij hebt de ja, microfoon nou ja, weer. We hebben onze Rooi nog steeds naast ons zitten. Het die... was trouwens een lekker stukje Kospel. Ik vond dat leuk. heel erg leuk. Dat is ja, wel ja, lekker, hè? De is echt. Hè, past ja, ook wel een de beetje. Volgende de volgende uitzending. De volgende uitzending doen we dus vanuit de dorpskerk ja, hier. ja. Maar dat lijkt me heel erg leuk. Ja, daar ja. hebben we ook een hele goede ervaring mee met Sprite. Uh, met de ja, dorpskerk. Je dus oh, geweest, hè? Afgelopen dinsdag hè, was er een ja, afgelopen hele dins, mooie. Was een... Avond, hè? Heb ik best... Een hele mooie ja, avond. En we hebben zijn, ook helaas. een, uh, ja. een, uh, een uh, prijs uitgereikt. We hebben een wisseltrofee die we ieder jaar oh. aan een andere organisatie geven. Ja. En die is dit jaar aan, het, uh, aan de kerkraad van de Dorpskerk beschikbaar uh, oh, gesteld voor één jaar. Uh, en voor, we hebben het over Yvonne Bijster en, en uh, Madelief uh, den Dolder. Ja, zeker. Beide kerkbestuurders. Ja, ja een lhbt zee uh, trofee ja. oh, dat Wie heeft het gemaakt, dat mooie schilderij? Maar Mar Maria van Druten, en dat is toevallig mijn moeder. Is het waar? Ja. Mijn moeder is van beroep uh, kunstschilderij. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, luisteraars, u kunt het zien op zandvoort.nieuws.nl... Zou dus zal okay. ik meteen een beetje promotie maken voor mijn site. Roy, dat feestje op het strand... Kan je al een tip van de sluier oplichten als het gaat om artiesten? Jazeker. Vertel. We beginnen smiddags al met onze eigen DJ Mick. Bekend met name in de Halterstraat met een lekkere... Dikke Mick. Dikke Mick. niet dik hoor. Ik ben dikker, waarschijnlijk. Ik denk dat er wel twee Mick's uit kunnen. En dan hebben we heel erg leuk dit keer heel veel live muziek. Dus La Banda Loka. Dat is echt... Caribische uh, stijl oh, muziek, gezellig, de tropical ja. sfeer, uh, proberen op het strand te krijgen. Die komen vier keer optreden. En dat is dus een band met geloof ik zeven man uh, daarin. Met elke, ja, heerlijke tropische muziek, ja. dus we hopen ja. dat het weer goed meedoet. Is mee het het allemaal vrij toegankelijk eigenlijk? Ja, okay, want er zijn dat... geen toegangskaarten, dus iedereen uh, kan komen. Kijk, mooi, ja. dat is mooi. Um, dat was ook een van de redenen waarom wij zeggen we wilden die kosten besparen en we willen het ja. niet het dorp uitsluiten. Dus ze zeggen, we gaan op het strand zitten en we gaan er geld voor ja, vragen. Ja, ja. Nee, iedereen is welkom ja. uh, en het is kosteloos. Uh, nou ja, dan hebben we uh, Ryan. Dat is een heel erg opkomende artiest voor, uh, voor jongeren. Um, Treedt op, heeft uh, eigen clips. Uh, ja, een zandvoorter? Mooie een zandvoorter of nee, niet, nee, niet, nee niet. we hopen wel dat we uh, wat internationaler gaan richting World oh. Pride. Uh. <laughs> nou ja, het kan wel. Uh, we hebben Rick en Aimee, dat die heel erg leuk zijn. Dat zijn de winnaars van, um, ik geloof Holland, kortstellend of iets dergelijks. Een van die gameshows. Uh, wij hebben ze al een aantal jaren uh, op ons programma altijd. Ze doen dansen en paaldansen en acrobatiek. Oh. Ze hebben de eerste prijs daar uh, toen oh, op de okay. divisie mee gewonnen. Um, maar heel leuk. Nu hebben Amsterdam ze ontdekt, maar ik heb ook tegen Amsterdam gezegd... en wij hebben ze dus ook voor een heel goed prijsje. He? Want ze zijn nu ambassadeur van Amsterdam. Ze door de hele stad in posters... Maar bij ons Mooi. zijn ze uh, voor de derde keer. Dus wij, wat dat betreft voor op de grote stad. Uh, de To The Max dancers zijn er uiteraard weer. Uh, DJ Michael Maduro is er ook. Ja. Uh, en we eindigen met de swingende klanken van uh, Divine. Oké. Okay. Nou, dat klinkt ja. goed, hè? Ja. Toch? Ja. Waar staat die ambulance? Op de boulevard of zo? <laughs> Boven die ambulance, waar staat die op de boulevard? Nee, die staat beneden naast Cosmic Oké. Okay. Oké, ja. ja, tegenwoordig de Tour de France heb je ook uh, problemen met uh, geslachtsziekten. Sportievelus. <laughs> nou, er verdrinkt bijna iemand is een kopje koffie. Dankjewel. Graag. bel die ambulance maar dat hij naar de, de tolweg heen. kan. Ja. Oh, oh, oh. ja, nee, maar ja, goed, er zijn natuurlijk, want het gaat niet alleen om de uh, mensen die niet hetero zijn, maar mensen met hetero, die, die hetero zijn, die kunnen net zo goed uh, ja, natuurlijk. De meest ergste vormen van geslacht geslachtsziekten oplopen. Ja, maar is dus ook niet per se een geslachtziekte te zijn, hè? Nee. Ook Oh, vertel. Beteus, ja, ik dus, ben dus, geen dokter, dus ik, leven, weet, dan, ik is leven. Daar word je geel ja. van. Ja, en, uh, de, en ja. Daar waar word je geel van. Ja, ja. De, dan ja, heb ja. je kleur toen Maar er zijn meer vormen. En het is dus goed als mensen ja. die uh, het wordt vaak seksueel overgedragen. Dus het is goed als je daarvoor ik kan inenten. Dan heb je ja, er best van je leven ervan af. Ja. Okay. Ja. En het is gratis. Dus dat scheelt ja, is ook toch weer. Prima, hoor, ja. Als je een gratis prikje halen. Is dat altijd zo geweest? Stond er altijd wel een. Uh... Uh, meestal wel. Vroeger hadden we ook vaak een, uh, een bus erbij waar je kon testen of je oh, HIV ja, had oh, of alle andere slagziektes. Yeah. Uh, en wordt dat dan ook wel gedaan? Nee, dat testen dat, dat deden dat heel veel mensen deden dat. Ik deed dat zelf ook. Maar uh, dat willen heel veel mensen niet meer. Want ja. stel je dan nou voor dat je nou een beetje negatief nieuws hebt, dan zit je op een feest. En dan ja, krijg dat je, is niet zo leuk. Ja. En, dan, ja, en hoe word je dan opgevangen? Dus dat zijn <laughs> mensen daar niet mee eens. Maar Nee, hoor, als jullie vanaf het station zo die haltestraat in wandelen straks. Is dat ook met muzikale begeleiding? Ja, ja, met een grote auto met een lawaai. Ja, lawaai, we hebben verschillende muziek, auto's die ja. muziek uh, meemaken. Okay, maar de, geen dweilorkest ja. geen, uh, of, of iets dergelijks? Nee, de bands, nee, nee die zijn ja, er niet ja, bij. Want okay, nee, okay. okay. dat, dat over het houdt op. Uh, <laughs> en het andere punt is weer dat je moet zorgen dat de muziek een beetje... ...afstemt en overstemt... Ja. En, ja, ...en dat het om de zichtbaarheid gaat... ...voor de mensen die in die parade lopen. Hebben jullie veel reacties gehad... ...op uh, het gebeuren afgelopen donderdag? Uh, dinsdag. Nee, dinsdag, sorry, dinsdag. Nou, nou donderdag, uh, gisteren hadden wij... Uh, ...bij Fenty uh, een Regenboog uh, pubquiz... Uh, met een uh, regenboogdiner en, uh, en een borrel. dus. Uh, nee, maar uh, ik bedoel ja. dat ik dinsdag het toneelstuk van Fred. Uh, ja, het was uh, heel grappig. Want we hadden uh, gerekend op nou, minder mensen dan dat er in de kerk zaten. En hij was gewoon overvol. Dus ja, ja. We, mooi ja. We hadden ja. meer dan mooi. 25 plaatsen... op. We hadden het hoofd op 80, ja. ingezet op ja. 70. Kijk. En we hadden 115 gasten, nou, dus dat was echt Leuk. heel vol. Heel bijzonder dat Arno Koek uh, uit Heemstede er ook was, met, uh, van zijn boekhandel. Zeg maar. uh, uh, hoe zijn jullie erop uh, gekomen om hem, hem uit te nodigen? Hoe is dat gegaan? Uh, nou ja, wat hij heel erg actief is in zijn boekhandel met uh, bepaald soorten uh, boeken. Uh, mm. En overigens, ik zit zelf niet in de organisatie van die avond. Dus ik, uh, ik kende ken Arno alleen maar van de boekhandel dat ik daar wel eens geweest geweest was... toen ik uh, een, een halfjaartje in Heemstede gewoond heb. Ja, ja. ja. ja. ja en hij heeft een, een boeiende discussie gehouden met een, met een dame. Ook een, een bekende dame. Uh, ja. Reisa Sambo. Ja, ja. ja. Mm. Uh, nou ja, en de mensen... Uh, hoe zeg je dat? Die... Uh, uh, hoe, hoe, hoe, dat weet jij vast nog, Harry. Die, die, die, oh, die, die hingen aan, aan, aan lippen. zijn lippen. Ja. Ja. <laughs> ik zoek wel eens naar de uitdrukking, gaan we toe. Ja, uh, een uitdrukking. Ja, mooie avond. Ik was erbij. Dus, dus, uh, ja. Ja. Ja. En ik ben er ook bij in het weekend. We uh, ja, komen wel een beetje filmen ja, en fotograferen. Zeker, ja. ik, nou, want er komen natuurlijk heel veel met de trein hè, uit Amsterdam. Ook de drag queens <kwijnt> komen die dan al helemaal zeker, in vol ornaat. Ja. En we hebben natuurlijk ook drag queens die, die bij ons uh, komen en ja. zich... Uh, ik uh, kom <coughs> aankleden en opmaken. Ja, ja. Mijn ja. woonkamer is ook weer een kleedkamer. Oh, ja, dus, bij jou? Ja, mooi, spannend. Ja. Ik ben heel erg benieuwd ja ik Hoe ook dus het, we hopen is, dat deze dat het, editie dat om alles bij elkaar te brengen dat dat heel erg ja. goed, uh, goed gaat lopen ja. uh, we hopen natuurlijk alleen wel ja, het dat weer het weer een beetje he, nou, dat, beter wordt als het maar droog is in ieder geval hè? dat is sowieso belangrijk he, ja. toch ja. en het zonnetje erbij is ook uh, zonnetjes is wel heel veel welkom ja. als een tropisch feestmaakte ja, dan, uh, dan is de week daarna is het in Amsterdam hè de Pride hè nou, hey, in, het, het de, de, de opening van Pride in Amsterdam is Morgen, zaterdag. Morgen al? Dan is de Pride March in Amsterdam en dan is oh. Pride Park. Pride in Amsterdam duurt acht dagen. Uh, so. Dus de, de Canop parade dat is eigenlijk in het afsluiten de weekend van Pride. Dus dat is op zaterdag is 2 uh, augustus. Ja. En dan zondag, 3 augustus, is er een groot feest op de Dam. Oh, en mooi. dat is het einde van Pride Amsterdam. Okay. Ja. Okay. Ben jij ook bij de, de, de organisatie van Amsterdam betrokken? Ja, daar ben ik ook bij betrokken. Ben je ik, voorzitter? Uh, of nee, nee, nee, nee, nee. Want dus je nee, bent toch nee. zoveel voorzitter. <laughs> nee, dat is een hele grote organisatie. Maar ik ben daar als uh, projectmanager bij betrokken. Dus ik okay. doe daar een project met onderwijs en Pride. En uh, voor MBO. Van mijn ook je, je, ba je baan. Ja. Mijn ook met ja. Connecties in het Onderwijs natuurlijk. En, uh, ja, en ik zit op het, uh, het VIP-deck plaatsnemen van de uh, Pride. Uh, waar Oeh. al die boten netjes komen liggen om door de jury beoordeeld te worden. Van oké, okay, hoe gaat het? En, uh, nou ja, hoe doe je dit? Ja, en, leuk. En, uh, ja. Leuk. Nou, dan heeft Willem nog een beetje muziek. Voordat, wel. voordat we. Ja, net, ik start hem net al, en de, en de maar ik dacht: de... hé, hey, je hebt geen koptelefoon op. Nee, ik heb geen koptelefoon. Jammer. Wil jij nog iets vertellen? Vertel nog even wat er komt maandag. Even. Nou, Ik denk dat het heel erg fijn is als iedereen in antwoord gewoon zegt... weet je wat, we gaan kijken naar die parade. Ja. Uh, als mensen in de ochtend al zeggen... nou, we gaan eens dus een beetje lekker sporten. We gaan dan met z'n voeten in de zee ja. zitten met een cappuccino. Uh, en wat later op de avond misschien met een lekkere cocktail. Um, en ga ik ga gewoon kijken naar dit enorme feest... wat gaat plaatsvinden bij, bij Cosmico. Een feest waar... het gaat niet alleen om gay zijn. Het gaat gewoon om het feit dat iedereen tolerant met elkaar omgaat, van elkaar mag houden... Uh, en dat we elkaar accepteren en respecteren zoals we zijn... en dus dat de ene nou graag uitloopt in een leren pak... En dat kunnen ook, overigens ook hetero mensen zijn die leren pakken uh, lopen. Een uh, gemiddelde motorrijder die heeft een meer kinky-leren pak aan dan de gemiddelde homo de leerbar Ik ben één keer met mijn korte broek op de motor gaan zitten, dat was niet zo'n succes. Ja, ja. Dus leer is wel ja, beter. Ja, ja. ja nou, okay. en ik ja. ga graag in de korte broek, maar niet op de motor. Ik dus, zou niet uh, doen. Ja. Nee. <laughs> dus ik zou zeggen: kom gewoon, geniet gewoon. Okay. Uh, en, uh, ja, ik, ik wilde even vragen, want als mensen zitten te luisteren... die denken, jeetje, ik heb het allemaal niet onthouden. Er is een website waar ja. je het na kan lezen. Hè? En dat is uh, voor de mensen uh, ja. prideatthebeach.com. Dus www.prideatthebeach.com. Ja. En ze komen hier ook uh, kamperen in Zandvoort, hè? Volop. Je hebt je campers in de buurt. Ja, allemaal vanwege de Pride. En de, ja, nou, Ze zetten een tent op. En wanneer de avond valt, dan kruipen ze in hun slaapzak. En dan beginnen ze te slapen. En maar om, uh, om vier uur... werden ze wakker. En de ene vraagt aan die andere... Weet je wat, je wat je ziet als je omhoog kijkt? En weet je wat al die sterren aan de hemel betekenen? En die tweede zegt... Ja, dat zijn kleine planeetjes die licht geven. Uh, uh, dat licht dat doet er jaren over voor het bij ons is. Waarop die eerste zegt... Nee, dat, wil, dat wil zeggen dat onze tent weg is, potverdomme. <tieden> Ja, en daar moet ik het dan mee doen, hè? Daar moet ik het dan mee doen, hè? Is het niet wat? Ja, ja goed. Ja. Nou, gelukkig heeft het niet meer pride te maken. Wij hebben geen tent nodig, want het wordt prachtig weer. Het wordt hartstikke mooi weer. Rooi, bedankt. Fijn dat je er was. Het was leuk om hier te zijn. Goed zo, en succes, uh, hè? heel veel plezier met jullie laatste uitzending. geef ik, hè? Ja, Alle laatste, Dus een ja. eer dat ik toch op de laatste uitzending dat toch nog een keer mag aanschuiven. Ja, ja, graag mooi. gedaan, ja, mooi, man. Mooi, hè? Mooi. Moet je mijn handtekeningen? Yeah. Is ze ze? wilde net een hap van de gebakstaart. Oh, dat doe maar. Zet jouw microfoon maar gewoon ze... uit en hoort. <laughs> de gesmak ook maar niet. Maar ze is het is Klaas, er zit naast ons ja, als ja. gast. Uh, nog even op de valreep van uh, de Juttersgeluk. Komt kom ze toch nog eventjes bij ons langs. Om even te vertellen nog over Juttersgeluk. De plastic soep, hè, onder andere. Hè, ja. is weer heel erg... Uh, wat is er? Oh, hij is lam. Een <hums> Je draait hem aan. Wie nee. is de lamp? Wat is dit nou dan? daar dat hij naar beneden ging. De microfoon ja Nee, de plastic soep. Dat denk ik van Charles. Die dus heel actueel is hè, op dit moment weer. Zeker. En jullie doen daar ook van alles aan. Hè? Ja, de plastic soep blijft een actueel onderwerp. Zeker nu in de zomervakantie. Uh, en uh, met het mooie weer. Dat heel veel mensen naar het strand komen. En we merken dat er toch wel heel veel afval toch achtergelaten wordt... Op de stranden. En wij zeggen altijd: ja, wat je vol mee kunt nemen, kun je ook uh, leeg mee maar, terugnemen. Maar wat je nu zegt, want ik zie het elke dag, wat er mensen dus achterlaten ja. hè, mm -hmm. op het strand. Maar er staan dus heel weinig afvalbakken op het strand. Ja, Hoe kijk, kan het, dat? Het afvalbeleid, ja, daar, daar, daar gaan wij niet oh. over. Het is gelukkig. Maar er zijn allerlei theorieën over en uh, onderzoeken. Ja. Het is gewoon een ontzettend ingewikkeld probleem. Um, maar uh, ja, waar Jutters Geluk aan wil werken... is de bewustwording van... denk goed na voordat je iets aanneemt wat in plastic zit. Ja. Heb je het echt nodig. Ja. En mijn persoonlijke visie is... Uh, plastic staat uh, gelijk aan gemak. Ja. Wij leven in een samenleving die uh, steeds sneller gaat. We moeten steeds sneller dingen doen. Um, alles, de, te de technologie gaat ook uh, vooruit en sneller... En uh, het is heel makkelijk om even wat eten te kopen ergens, uh, wat dan weer in plastic zit. Maar uh, volgens mij moeten we een beetje vertragen en uh, kijken van, hey, hebben we dat plastic allemaal nog wel nodig? Of kunnen we ook op een andere manier ons eten verpakken of aan ons eten komen? dat is toch de discussie komen. op dit moment Precies. ook wel? Hè? Ja, maar ja. wordt daar aan gewerkt? Gaat daar wat mee gebeuren? Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel verschillende organisaties en uh, initiatieven in onze samenleving die dat uh, uh, uh, ja, over de bühne proberen te brengen. Maar ja, we vechten ook een beetje tegen de grote multinationals... Ja. die natuurlijk geld verdienen aan het produceren van plastic... en uh, het produceren van waterflesjes... Ze verkopen geen water, maar ze verkopen plastic. Daar zit het businessmodel in. En wij in. krijgen ook plastic binnen. Hè? En wij krijgen uiteindelijk ook plastic binnen. Dat is ook binnen. heel ernstig, ja. vind ik. Ja. Hebben jullie nou ook voorwerpen gevonden die nog afkomstig waren... van die containers die toen verloren zijn uit de Noordzee? Ja, dus, zo af en toe vinden ja, we dat maar, wel. Ja. Want er is ook een organisatie ook van een week op de televisie te die zijn bezig om de zee op te ruimen ook daar. Hè? Ja. Dus die hebben zelf maar een initiatief genomen... omdat de overheid het eigenlijk uh, ja. erbij laat zitten, zeg maar. Maar er ligt ja. zoveel troep nog waar, uh, op de zeebodem. Ja, in de hele wereld ligt er ja. heel veel troep op de ja. bodem. Ja. Eigenlijk. Zeker, plastic, uh, zeker een bepaald plastic soort, dat zinkt inderdaad. Dus maar plastic, uh, hoe lang duurt het voordat plastic echt. Uh, nou, dat verdwijnt waar... niet. Dat blijft dat altijd valt, bestaan. Ja, dat valt uiteen in, uh, uit in kleine stukjes. Okay. Dus, uh, wij nemen heel veel groepen mensen het strand op, ook uit het bedrijfsleven. En dan uh, de eerste reactie is: ja, maar het is toch schoon? Dus als je van een afstandje kijkt. Ja. En wij uh, laten ze dus zien dat uh, wat wij vinden, zeg maar... en dat zijn met name de microplastics en de kleine nurdels... die we van het strand af, uh, afhalen. Ja. En uh, daarmee laten we ook zien hoe groot het probleem is. Want als je uh, dus een flesje achterlaat op het strand... het komt in de zee terecht. Je kunt het dan niet meer opruimen, maar dan valt het dus uit de een... In en dan al die, die kleine eten vissen stukjes, het op en zo eet eet op, he? vissen het op, maar het ja. komt in ons voedselsysteem en dergelijke, ja. ja. Dus ja, wij proberen op, uh, in Zandvoort op een uh, positieve en creatieve manier uh, het publiek daarvoor uh, uh, nou, bewust te maken. Ja. En dat hebben we nu dan met de kwal gedaan, die uh, ja. Ja. vanuit mooi. het museum heel verhuisd mooi. is ja. naar de muziekkapel. Ja, ik heb hem zien hangen. Ja. Ja. ja, mooi. En dat is ook heel leuk, want ik denk dat uh, Jutters geluk hier in Zandvoort, hè, als we het over de lokale radio hebben, dan uh, brengen we het verhaal ook maar even naar de lokale... Luisteraar, ja. Zeg maar. Zeker weten. Ja. Wij zien onszelf echt als een soort verbindende factor in dit geheel. Uh, wij, uh, wij zijn een organisatie met heel veel verschillende lijntjes naar verschillende mensen. En dan is het ook zo leuk dat we dan weer met Fred Rozenhart uh, contacten hebben. Ja. En die zegt: ja, ja maar jullie zijn zo met dat kleurrijke materiaal bezig. We willen tijdens de Pride ook iets kleurrijks en het ja, dorp ja. moeten opgevrolijkt worden. Het is een kunstenaar, hè, blijft het. En zo, uh, ja. Ja, en ja, kunstenaars. En dat zijn wij, uh, nou ja, op weer op een andere manier. Ja. Maar we ja. zien dan de kruisbestuiving en dan zien we de connectie. in. Ja, maar dan gaan we de kwal in de muziekkapel hangen. En dan is, staat er in de krant vanmorgen, wat heeft die kwal nou in godsnaam met de Pride te maken? Nou... Wij zien de connectie wel. Ja. Het is ja, het ja, ja, kleurrijke ja, ja, ja. stuk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is ja. ook vooral het inclusieve. Ja. Dus dat we zorgen voor elkaar. En zorgen uh, dat niemand buiten de boot valt. Uh, dat heeft natuurlijk vanuit Pride en de LHBTQ uh, community een uh, belangrijke boodschap. Maar uh, daar staat ja. Jutters gelukkig ook voor. Wij hebben een uh, hele sterke sociale ja. Uh, missie. Ja. En wij, uh, wij rapen dat plastic dus ook met allerlei mensen die geen betaald werk doen, om wat voor reden dan ook. Dat maakt niet uit. We zijn allemaal gelijk en we gaan allemaal uh, ten strijde tegen ja. de plastic soep. Ja, maar maar ga je daar ook, wel iets moois van. Ja, maar ga je ook jullie ook uh, met andere organisaties praten, ook als dus geluk zegt? Zeker, ja, ja. We krijgen, da daarom was ik zo druk en ja, was ik ja, jou ja, even ja. vergeten. En dacht ja. ik, oh ja, moet ik ook. Mijn mailbox stroomt vol met ja. allerlei verzoeken? Of of mensen die mee willen doen, of die ja. iets willen samenwerken. Of ja. uh, nou, het is ook heel leuk bijvoorbeeld, uh, elk jaar eindigt de grote Boskalis Beach Cleanup in Zandvoort. Ja. En die, uh, dat is vanuit Stichting de Noordzee. Dat is een organisatie die heel veel onderzoek doet en ook uh, bepaalde uh, problemen van de Noordzee, uh, zeg maar, op, op lobbyniveau uh, aankaart. En dan doen ze zo'n groot publiekse evenement. En dat eindigt altijd in Zandvoort. Dus ze gaan alle kustgemeenten af. De eerste twee weken van augustus. En dat eindigt dan in Zandvoort. En uh, ja, dan mogen wij uh, tien uh, plantenpotjes maken. Voor, uh, als cadeautje voor de mensen die daar meegewerkt hebben. En ik mag dan ook iets zeggen over onze peukenactie van de afgelopen tijd. Want dat dus uh, is zo ja. hebben we allerlei ja. samenwerkingen. Ja, en proberen we... Ja, de krachten te bundelen. Ja, ja peukenactie. Dat ja. Doet me, ik wil het nog wat vragen. Want uh, als het gaat om sigaretten... Uh, dat is nu bekend dat jullie een hoop peuken vinden... maar hoe is het met, met vapes Met vapes Ja. Nou, die vinden we soms ook wel terug. Maar ja, ja die, die, die hou je natuurlijk in je zak. Dus dat is dan per ja, ongeluk. Nee, maar ik bedoel ik ook de vraag... Van, is dat een, uh, een beangstigende hoeveelheid dat jullie vinden? Uh, want het is natuurlijk nou, heel klaar... slecht voor de mensen. ja. Heels. Ja, nou, ja. Vapes Heels. vinden we wel eens, maar het is niet zoals de, de, de filters van nee, de sigaretten. Nee, oké. Oké, gelukkig maar. Nou ja, kijk, dat, dat, als, ik, als er dan iets positiefs aan Vapes is, hè, wat natuurlijk helemaal niks positiefs is. Maar dan is het het hergebruik van dat kokertje natuurlijk, waar ze aan zal ja, nou ja, ja. Ik bedoel, ik mm -hmm. heb nog nooit zo'n ding in mijn hand gehad en ik wil het ook nooit in mijn handen hebben. Ja. Behalve om het op te rapen natuurlijk. Ja. Want het maar ik heb ook begrepen uh, dat. Nee, dat zijn niet grote hoeveelheden. Ik heb ook begrepen dat, dat, dat Zandvoort een uh, rookverstielende wil heeft, toch? Ja, klopt. Ja. Dus ja. Dat, uh, nou ja, als je het hebt over samenwerking, is ook ja. een, dat ook altijd een particulier initiatief. ...van Peukenzee en in combinatie met uh, peukenmeisje, zoals ze zichzelf noemt. Dat zijn mensen die zich ook inzetten door middel van actievoering om uh, iets te, voor elkaar te krijgen. Wij haken daar vanuit Juttersgeluk dan ook ja. op in. En dan uh, hebben we ook de focus die week op de Peuk en dan publiceren we ook hoeveel we in die uh, week hebben gevonden... Um, en dat heeft inderdaad, uh, hier in de gemeenteraad is dat geland. Wij, wij zetten dat op LinkedIn. Dat is heel veel uh, gedeeld, dat bericht. Dus we liften dan mee op die andere acties en de publiciteit. Ja. Die dan hè, de stofwolk die dan eventjes uh, opgewekt wordt, zeg maar. Um, en daar zijn we heel blij mee dat het dus in de gemeenteraad besproken is... en dat er dus een rookvrije ja, is, zone komt uh, mooi, volgend jaar ja. op het strand. Ja. Dus op die manier uh, proberen we ook een beetje te beïnvloeden. Een beetje bij beetje gaat ja. het allemaal... Ja, ja mooi. Ja. Ja, nou ja, um, wat wil je verder nog vertellen Wat aan de luisteraars wat belangrijk is? Nou, als zandvoorter, um, denk denkt na wat je koopt... <laughs> Probeer het niet zo, uh, probeer zo min mogelijk plastic te kopen, zeg maar. Ja. En um, ja, zorg goed voor het strand. Dan zorgt het strand ook voor jou, hè? Dat uh hebben, dus jullie veel bezoekers, hebben jullie we het veel bezoekers een in het winkeltje in de Kerkstraat? En We hebben ook veel bezoekers ja. in de Kerkstraat en ja. vooral ook de toeristen. Ja. Dus uh, probeer niet met het vingertje te wijzen en zagrijnig te worden... maar probeer op een positieve manier ook ja. de mensen om je heen te vertellen... Uh, dat plastic niet op het strand thuis hoort. Ja. Geef het goede voorbeeld. Ja, zeker weten. Ja, ja want uh, ja, Zandvoort, dus je weet dat, uh, vast wel dat het winkeltje bestaat. Maar misschien mensen die hier uh, als toerist lopen en nu toevallig luisteren naar uh, Radio Zandvoort in de kerkstraat. Is er een uh, winkeltje vol kunst, denk ik, hè? toch? Gemaakt nou, dat is, van, uh, dat is onze winkel-atelier. Uh, ja. Dus wij werken daar en wij ja. maken daar de producten... die we maken van het materiaal wat we van op het, het strand vinden. Het gejuttenmateriaal. Ja. Dus ja. je kunt daar het hele verhaal van Juttersgeluk zien en verteld ja. krijgen. En je kunt ook iets moois kopen, een duurzaam souvenir. Ja. Wat niet uit China met grote containers ja. over schepen hierheen <laughs> uh, verscheept wordt. Maar wat echt lokaal ja. gejut ja. en gemaakt is. Wanneer zijn jullie open daar? Wij zijn uh, elke dag open, behalve op maandag. En we zijn vooral in de middag open van twee tot vijf. En door de week zijn we daar aan het werk. En dan, als het zo uitkomt, kan je ook in de ochtend dan binnenlopen. K komen er ook scholen wandelen. Nee, daar hebben we geen ruimte voor. Dus die staan wel vaak voor de deur. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja, ja. Maar die komen ja, ja. wel naar IFM toe. Dat die komen, wel. Ja, dat ja. heb ik Zo wel begrepen. Ja. Ja, ja, ja. Ik ga een stukje muziek in staan, Anders krijg ik problemen met de zanger. Want die maar zegt, dan gaan we ja. natuurlijk eerst ik Suzanne gaan we bedanken voor, dat bedoel, ik. voor haar bedoel, Ja, ga kan je dan? eindelijk de taart eten. Ja. Lekker. Ja. Dank je wel, Heb je de dag niet op? Nee, dat je toch nog even bent gekomen. geen dan dank. En dan heel veel succes met alles wat je doet. Dank je wel.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 Kim Croats was dat, uh, luisteraars. En uh, we hebben nog een uh, belangrijke mededeling van mensen... die vanavond naar het theatertje in het Oude Raadhuis uh, hadden willen gaan. Dat zou Hakim optreden, maar Dolly. Ja, helaas, helaas, helaas. Het, uh, we hebben het, uh, of we, uh, Arnold-Jan Schierer gaat erover. Die heeft het af moeten gelasten... Uh, wegens persoonlijke omstandigheden van Hakim. Ja. Die kan er helaas niet zijn, dus... Nee. Um, ja, we gaan streven, of we, geweerse, we, weet je. Ik hoef ja. me zo betrokken bij dat theatertje. Ja. Omdat ik af en toe uh, de techniek doe en zo. Ja, maar ja. Uh, in ieder geval, uh, ze gaan streven naar een andere datum... Uh, om het uh, een keer over te doen. Oh, okay. En dan uh, zal dat bekendgemaakt worden. Maar ja, de mensen die dus van plan waren om vanavond langs te komen... Ja. Ja bespaar je de moeite? Arnold maar Jan Komt staat het er wel. Ook, om... Komt het ook in de krant of, uh, of de kabelkrant? Het of? had, het had in de krant gestaan al dat die zou komen. Maar ja, dat, dat die kopij is natuurlijk dat uh, voor dinsdagavond. Ja, en goed dat je ja, je ja, ja. ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ik, ik heb vanochtend wel de mensen die gereserveerd hadden, heb ik afgebeld. Um, maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die denken... oh joh, ik loop vanavond gewoon naar binnen zo. en zo. Uh, ja. Maar dan staat in ieder geval Arnold Jan Scheer daar om die mensen op te vangen. Maar mocht je het nu horen, dan weet je dat je niet hoeft te komen. Ah, oh, oké. Okay, okay. Ja, andere keer weer. Helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Ja, luisteraars. Ik kijk eens eventjes op mijn, uh, mijn pap paparazze, zoals dat heet. Ja, dat was, uh, op een gegeven moment uh, staat er... Uh, kan ik u wel verklappen, staat er bij de winkel staat er een hele rij eh, dames eh, eh, klaar om op te gaan winkelen. Een hele lange rij vrouwen die stond ge geduldig voor de winkel te wachten. Maar een man die probeerde voor te dringen. Maar het boze geschreeuw deed hem achter in de rij aansluiten. Na een tijdje probeerde hij opnieuw naar voren te komen. En, eh, op te dringen zeg maar. Maar hij kreeg weer al die vrouwen over hem heen natuurlijk. En bij zijn derde poging werkte de vrouw hem eigenhandig naar achteren. Hij gaf het op. Hij trok zijn das recht, streek zijn verwarde haar glad en zei waardig... Prima, dames. Als jullie je zo blijven gedragen, dan open ik mijn winkel niet. Ja, kijk, okay, dit ga ik missen, hè. Ik ga je gewoon één keer in de week bellen van, joh, vertel nog eens wat. Want, ja, ja, ja. Ja, ja. Gooi dat moppetrommeltje nog eens over. Ja, ja, ja. Ja, Hallo, we hebben een meneer aan tafel zitten, Dolly. Ik weet jij wie het is? Jazeker, ja, ja natuurlijk ja. weet ik dat. Nou. Ja, vertel. Ja, ja, ja. Mooi, ik dacht te weten jongens, ja. Ja, wat is dat nou? Dat is één ja, van onze bestuursleden. Ja, ik, ik, ik, ik, ik ja. weet het. Ik, maar ja. ik dacht dat hij in Hekalo zou zitten, nog niet? Wat? Nee, dat was de andere. Oh, dat was de andere, oké. Okay. Rob, Rob ja? zit in Hengelo. Oh, Rob zou naar Hengelo. Hengelo en jij zou naar Oldenzaal. Maar goed, je bent even, Precies. Je bent even, ja. even gekomen. Ja, het is een beetje een, beetje een gekke uitzending. Uh, je merkt het. Uh, ik zag toen straks uh, een dame naar boven komen... met een gigantische plant onder de arm. Die staat hier. Zo, wat mooi. En daar uh, kwam Dolly mee. En jij komt binnen met, uh, met, met een kokertje. met... Nou, er staat dus op van goed gesloten houden. Staat erop. Maar dat, gaan we, dat gaat niet lukken, denk ik. <lacht> dus uh, waar van mijn dame, uh, het wordt allemaal gewaardeerd, jongens. Ik ben er uh, hartstikke blij mee. Alleen ja, weet je, het is net als. Nou, kijk, ik stop ermee, maar het is natuurlijk wel zo. Dat, ja, de, de groep valt nu uit elkaar. Ja, He? dus. En, de, en ik ik heb, uh, we uh, hebben ik... weer een, een prachtig programma, minder natuurlijk. Wat een enorme aderlating is voor, uh, nou, voor de ja. Zandvoortse omroep. Jawel, ja, ik bedoel, oh, jullie nou, hadden ontzettend veel ja. kijkers. Ja. die, die uh, heel, met heel, heel veel plezier op jullie afstemden. En. Het was toch om de vrijdag uh, dikke pret. Weer heel andere pre pret dan die andere vrijdagen. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat jullie destijds de inspiratoren zijn geweest... voor het andere vrijdagochtendprogramma. Hè? Voor Even Geen Rust aan de Even Kust. Even Geen Rust aan de Kust. Komt... Ja, dat hebben jullie uh, bekokstoven. Er komt hier ook nooit rust aan de kust. Ik ontken alles. Je? Ik ontken alles. <laughs> nee, ik heb altijd, altijd voor gedragen gedragen. Uh, uh, samen met Charles en... Uh, ja, ik, want ik weet dat kijk, de allereerste keer dat ik hier bij ZFM kwam, kwam ik hier binnen als uh, iemand voor de techniek. En oh. toen zat er uh, de programmaleider toen, dat was Albert Albert Jan ja, En die zegt tegen mij van: uh, zei, waar kom jij vandaan? En ik zeg, hoezo? Hoezo? Ja, toen hoorde hoezo? hij het hoezo? al, hè. En, maar goed, Albert Jan, die is hoezo? totaal ook niet vreemd. Hij, hij, uh, en uh, toen zei hij van: ik zeg, um, Wat heb je met radio heb Ik heb altijd uh, of altijd. Ik heb bij Radio Oost gewerkt. En uh, ja, daar begon het dadelijk een beetje mee. Toen zei hij, zou je een programmaatje willen maken? bij ons. Oh, dat is wel goed. En ik zei, ga donderdag proefdraaien met Charles Duyf. Ik wist niet wie Charles Duyf was. Nee, ik kwam net kijken. in ik, zonder... nee, ik, nee, ik, nog... ik kwam net kijken. Ik, ik weet toch nog wel zelf niet wie ik ben, hoor. Dus nee, nee. <laughs> en, toen heb ik die en we don... hebben je zo vaak kennis laten maken, ja, Charles. Nee. <laughs> ik die donderdag heb ik uh, proef mogen draaien bij hem. Helaas ja. viel dat uh, gelijk, ik uh, zeg helaas, met het overlijden van uh, de zanger van de Digimans-band. Ah, dus uh, de uitzending werd helemaal aangepast ja, ja. en terecht. Dus ik heb eigenlijk heb ik maar tien minuten een, een programma gedaan. Ja. En toen belde Albert-Jan Vos op. Hij zegt: uh, hij zegt Je bent aangenomen. Ik zei: Aangenomen. Hoezo? Hij zegt: Wanneer wil je beginnen dan? Dus ik ja, zat te denken: Ja, uh, ik zeg donderdagnacht. Hij zegt: nacht? Ja, dat kan Dat wel was mee. jij, ja, met, ja, met je nachtprogramma's. Ik. Ja. En uh, ja, zijn er uiteindelijk. Nee, heren geworden elkaar Ja, elkaar. Ja. Je, je ja. hebt een keer een, een nacht rasta gedaan. Rasta, hè? Alleen maar rock. Rastafari stond je daar met die pruik op, met die lange En zweepen, Toen ik morgen de studio uitging, ik had <laughs> uitslag op mijn hoofd. Joh. Dat wilde je niet weten. Het zit er nog. Ja, dat ja, gaat nooit meer weg. Er stonden hier allemaal vrouwen in de studio om te huilen. Meneer, nou, ja, ja, Met die rasta. Met No ja. woman no cry. Ja, no no, no home yeah. no cry. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Echt gebeurd, joh. Echt gebeurd. Echt, gebeurd. Echt gebeurd. Ja, nou ja, goed. We hebben wel genoeg, genoeg, ja, genoeg ja. dingetjes. Uh, als ik ooit oh, een boek ga schrijven, dan kan ik daar een apart uh, een boek voor maken. Ja, we zien. hebben wel gekke dingen gedaan in die tijd. Hè? Veel op locatie ook. Ook op locatie geweest. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, maar ja, het waren leuke tijden. Nou, nog steeds... Ja, nog steeds, maar maar we doen niet meer op, op locatie, zo veel op locaties. Ik ga gewoon van, door. Uh, maar wat ik... ik, wat door. ik ja, door. ja, jij ik gaat, gaat door. We zullen door, door tot, tot ja, het gaat Wat is. ik wel een, ho een hoogtepunt ja. vond, er was er iedere keer rond de kerst... dat we hier gewoon een levende al hier vermaakten. En was ja. Een, ja. Als, als wij kerst hadden bij CFM, dan begonnen bij, uh, bij, bij Vattenval geen de glazen op tafel. Want <laughs> met heel veel geld verdiend, al stroom wat we extra afnaam. <laughs> <laughs> en uh, nou ja, goed... Uh, dat, is, dat hebben we dit jaar afgesloten, althans, uh, ja, uh, Gerry en ik, zeg maar. En jullie nemen het over. Uh, Dan uh, zit dat, je mij aan te kijken. Jij, jij zit ook in dat clubje. Wel een clubje. Dat weet je helemaal niet. Voor de kerst. <laughs> Voor de kerst, kerstversiering. <laughs> Dat oh, ik meer, dacht dat, dat, dat je een clubje had opgericht voor lelijke gezichten. Bent Daar zit je ook bij. bij. Daar zit je ook je bij. Bent ja, bij. Ja, ja, je maakt ja. er een grapje ja. van. Maar ik meen het wel serieus. Dat is een ja, traditie. nou, ik, ik, vind het heel, ik vind het helemaal niet erg. Niet die erg. moet gewoon doorgezet worden. En, ja, ja, ja, ja. Kijk, we hebben, camps in, we hebben camps in de studio, er wordt naar ons gekeken. Ja. Uh, het is niet alleen het radio gemaakt. Het ik gemaakt. weet alleen niet of ik het zo mooi voor elkaar krijg... als jullie het deden, hoor. Ik kijk gewoon te ken en oh, de cam mee. Oh, de wij letten. Meneer Schil, meneer Schil. Ja. Meneer Schil per nee, maar Je en hebt spul ja. spullen allemaal staan. nieuw verlichting en ballen. En, uh, dat hebben we gelukkig allemaal wel Hij, nou, Dat hoef ik het allemaal niet te weten, Of jij nieuwe ballen hebt. En ja. De ballen zijn genummerd. En ik kom zingen. Je hebt er toch maar twee? Nu snap ik waarom jij zo'n klein kerstboomtje in de kamer hebt staan. Ja. Nee, maar dat komt wel goed allemaal. Ja, ja. Nou, ik zou je vertellen, je hebt het nou over vrouwen en radioprogramma's en zo... maar, maar vrouwen met, met, met eierenbakken als hun man thuis is. Dat is ook paniek, hè? want uh, op een gegeven moment uh, uh, is een vrouw in, uh, in de keuken bezig met eierenbakken. En die man die loopt er ook een beetje rond het walenje. Meer boter, meer boter, draai ze om, draai ze om. Boter, meer boter, zie je dat niet? Nou, die man, helemaal zenuwachtig natuurlijk. Ze gaan aanbranden, pas op. Draai ze om, draai ze om. Schiet op, haasje, draai ze om. Pas op, te veel boter, het gaat spatten. Pas op, je gaat verbranden. Hola, hola, de boter, te weinig zout, te weinig zout. De vrouw eh, is compleet uit het lood geslagen en gilt: Waarom zeel je zo? Wat is er met jou aan de hand? De man die draait zich om en die zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat. Nou, gewoon om jou duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit als een autoree. Ja. <lacht> ja, dat is... Ja, nou goed. Ik doe er maar geen uitspraken over, want uh, dat komt helemaal niet goed. Is dat is toch wel net. Ja. We, hebben, we hebben een bestuurslid in de studio. We hebben een bestuurslid Ja, ja de geef, geef de, de man eens even een microfoontje. Want, de, de, de, ja. Ja. ja, wel teruggeven hoor. Ben ja. je geen taartje, Harry? Ik lust altijd taart. Ja, ja toch? Nou, Daar kom wel, ik voor. laat de wat, wat, luisteraars even horen wie je bent. En, ik en, ben Harry Lemmens en ik ben de penningmeester. Ja, Harry, kijk, dat is de man van het geld. Dat hoop je. Ja. <laughs> ja. Nou. Uh, hoe, hoe, hoe is de, de financiële situatie van de omroep? Uh, redelijk. Redelijk, redelijk. redelijk. Redelijk. Want we zitten natuurlijk uh, misschien wel met een verhuizing binnenkort. Ja, dat is, dat is heel erg uh, afhankelijk van de gemeente. Ze hebben heel... Tot ik denk anderhalf maand geleden hebben we gezegd: Jullie gaan naar de krocht toe. Ja. En toen kreeg ik door: Nee, er komt toch geen plaats voor jullie in de krocht. Maar ik, heb denk je dat dat, alweer... ik denk dat dat komt, omdat het nu uh, vaststaat dat het HDMZ-museum. Uh, ja, geldt, nou, het had ook nog een beetje feit. Uh, in de nieuwe krocht komen boven twee kamers: Een iets kleinere kamer en een redelijk, ja, wat is het? 3,5 drie, bij 6. Ja? En ze wilden ons in die kleine kamer een studio geven. Maar daar zitten drie deuren in. Dat is de deur naar de gang. De deur naar... Er komt daar een hele grote... Uh, in de, in de, ja, zeg maar, in de uh, zaal komt er boven een balustrade. Dus een deur naar de balustrade. En dan nog een keer een deur naar een uh, cv-kast. En daar wilden ze ons kwijt. Plus het feit dat dat moest... Toen dus zei ik, zeg, ja, maar luister eens, als wij een studio daar krijgen... dan moet die dicht kunnen. Want je kunt Tuurlijk. niet hebben dat aan deze apparatuur... mensen iedereen langs lopen. Dus ik zeg, die ah, zo er... kan je ook geen uitzending maken als mensen met deuren en, uh, nee. in en uit. Ik zeg, plus het ja. feit, die kamer is dat is kwijt. Want je kunt nergens uh, die, dat kwijt. Dus ik had gezegd, nou, dan willen we die andere kamer hebben. Want daar is maar één deur. En die doe je dicht. En die doe je op slot. En kan niemand komen. Maar ze willen het zo multifunctioneel hebben... En daar hebben ze er over, heel lang over nagesproken. En toen kregen wij het te horen van... nou, dan wordt het toch niet voor jullie. Want we zitten met uh, de kaartvereniging. En we zitten met die vereniging. Dus... Ja, ja. Ja, ja. ja, ik snap het wel hoor. Ik, ik ja, denk nee, ook maar dat in het... Kan het... het kan ook nee, niet. Nee, daarom. Ik, ik denk ook uh, helemaal met in het achterhoofd... waar ze toen mee bezig waren met het hdmz. Daar zijn natuurlijk ruimtes die heel goed geschikt zijn... om daar een studio van te maken. Nou, daar hoop ik dan nu op. Dat snap ik. Dat, dat zou ook heel fijn zijn midden in het dorp. Maar dat is en dat is dus ja. het nadeel, omdat je niet weet waar je naartoe gaat. Kunnen we eigenlijk, nou, een van de dingen ik, overigens ga ik volgende week wel kijken of over twee weken kijken of we iets aan die erco uh, kunnen doen. Maar even oh, dat die, is fijn. Ja, maar even die twee dingen is als je morgen, nee, herstel. Het zou dan in september zouden we verhuizen naar dit jaar al. Nou naar de krocht. Dit of jaar. Door, ja. Als het door was gegaan. Ja. Dan kan je hier een nieuwe, uh, hoe heet het hangen. Maar die is dan, dat, ja, ik noem het dan... Is voor een paar maanden, ja. Gewoon weggegooid geld. <kijkt> dat is het probleem. Nou, en dat is, dan nou, heb ik jou geloof ik ook uitgelegd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, en dat is... Ik bedoel, want je praat niet over uh, 500 euro. Of, nee, je praat ah, ja. over... Ja, over je hebt het euro. nu over de... Er, even voor de luisteraars, want voor wij de de zien airkom. je bij ze, ja, natuurlijk, maar. sorry. Harry heeft het over de airconditioning. We hebben hier airconditioning hangen. We hebben natuurlijk een pand wat helemaal rondom beglaasd is. En allemaal ramen. Uh, je kunt je voorstellen zomers... als hier de zon de hele dag rond het pand gaat... dat het hier een soort broeikas wordt... waarin je geen radio kunt maken. Het is, uh, je staat te soppen. Hè? Dat, dat kunnen we wel zeggen. Het zweet druipt over. Dan kun je geen radio. Dus je hebt hier echt een airconditioning nodig... En uh, ja, het bestuur heeft zich daarover gebogen. Want hij is stuk. Ja. En uh, ja, moeten we een nieuwe kopen? Moet die gerepareerd worden? Nou, of gerepareerd moeten we het zonder doen? Nou, gerepareerd kon dus niet. Nee. Dus dan zou het een nieuwe worden. En ik snap dan inderdaad, als je op het punt staat om te verhuizen... dat dat... Uh, dat het moeilijk is. Maar ik zie dat we, dat we moeten stoppen, want de, we gaan eruit, hè? We gaan eruit, we gaan ja. gewoon naar de klok van 12 uur... en dan kan ik jou gelijk weer op de gastenstoel zetten... want je maakt er weer een helemaal weer een eigen programma van, natuurlijk. Uiteraard. <laughs> hey, maar uh, is er een, de een deadline voor het gebouw? Nee. Dat niet? Dat, nee, ja, weet je, aan dit het duurt dan nog wel even. Dat duurt nog wel Ik bedoel, ja. hiernaast wonen...